Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Na Ajax en FC Volendam wil ook de supportersvereniging van Ajax... niet dat de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord komende woensdag wordt uitgespeeld. De KNVB besloot vandaag dat de wedstrijd woensdagmiddag... zonder publiek wordt uitgespeeld in de arena. Dat zou betekenen dat de voor woensdag geplande wedstrijd tegen Volendam... naar een later, latere datum wordt verzet. Ajax is daar niet blij mee, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Zij zeggen uh, dat uh, nu vier clubs raak worden. Ze zeggen het letterlijk op hun eigen site dat er dus vier clubs nu en de supporters de dupe zijn van wat de beslissing is. Dus niemand blij inderdaad, Dionne. maar het is wel wat er gaat gebeuren. Dit is een, een finale beslissing van de KNVB. Er kan een kort geding komen. Ajax zegt juridische stappen te overwegen, maar of dat er van komt, dat is nog maar de vraag. Ook Volendam is boos over het besluit van de KNVB en onderzoekt wat er juridisch mogelijk is. De NS maakt reizen in de spits 2,50 euro duurder om de drukte in de treinen te verminderen. Deze reiziger is daar niet zo blij mee. Het is al uh, zo'n kleuterervaring in de spits. Ja. En ook nog wat duurder, ja. Maar ja, misschien wordt het dan wel beter verdeeld. Ook Rover, de organisatie die opkomt voor reizigers, vindt het maar niks. Volgens de organisatie wordt het alleen maar duurder en zien reizigers daar niks van terug. Twee mannen zijn in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar cel voor het doodschieten van een vrouw in Amsterdam. Het zijn zwaardere straffen dan de rechtbank eerder had opgelegd, die veroordeelde de twee tot 26 en 22 jaar cel.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 Het weer nog. Vanavond is het bewolkt. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En maximaal van 21 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Zin in Zandvoort. Put on my shades when the sun goes down. Took a lover to my place. And then she locked me out away. I'm a godforsaken saint De licht wordt vooruit uh, geworpen op de dingen die nog uh, komen gaan. Want Blanco komt volgende maand uh, naar de studio op uh, 26 oktober. En een week daarvoor zit een andere Volendammer hier. En dat is P.M. Bond, Paul Bond, want die komt ook. En dat heeft uh, alles uh, te maken weer met het album wat daarvoor al gepresenteerd wordt. Gebeurt in de piers, ik geloof op... 6 oktober, als ik het wel heb. Of 5 oktober. Volgens mij 6. Zeg ik het goed? Ja. Het uh, is... Uh, nee, 5 oktober. Uh, nee, nee, 6 Jaap. 6. Ik ga die twee data toch een beetje door, uh, door de war. Uh, 5 oktober is op een donderdag. Want uh, de 19e en de 26e vallen ook op een donderdag. Dus dat is snel gemaakt. Dus het is op een uh, vrijdag uh, dat uh, hij Paul dus uh, zijn uh, album gaat uh, presenteren. In Our Time. Twee data. Ik weet niet wat het is vanavond. Dat gaat allemaal een beetje. Een beetje allemaal. Niet helemaal zoals ik het zou willen hebben. Maar ik heb, het is een beetje een vreemde avond. Er gaan dingen volgens mij een eigen leven leiden hier in deze studio. Maar goed, Donne-Marie is geweest. Toch nog iets. Maar iets wat ze niet gespeeld heeft vandaag. En dat komt wel van die EP. En dat is Going Home. truth and like a fool i found it the days are getting short again there's no going around it vanavond om mezelf te worden. Maar deze jongens hebben het erover. Lang Pippin en Silver Foxes. Daarvoor hoorde je Going Home van Donna Marie. En die is trouwens bij het Single Festival in Edam te zien. Die hebben toch aardig wat dingen... Het is niet alleen het uh, verhaal van de kaarspop die ze hebben in uh, juni was dat uh, van dit jaar. Maar uh, 29 en 30 september is ook het uh, decor van Single Festival. Op verschillende plekken wordt het, uh, worden er optredens uh, gedaan. Zo heeft het uh, Peer Songwriters Guild er ook eentje staan. Uh, precies weten waar dat is doe ik het nu even niet omdat ik hier een plaatje heb. Maar uh, rond half tien... Speelt Donne-Marie daar bij het Single Festival? Dat is één. Sai uh, Hollywood uh, speelt er ook. Uh, maar die spelen op een andere plek. En die spelen er precies voor. Um, en dat is uh, dus allemaal in Nedam op 29 september. Wie er ook uh, spelen. En dat is ook wel een uh, grappige band. Want ik vind ze eigenlijk zo goed. Dat, uh, dat, is bijna dat je denkt dat ze uit Engeland komen. Maar ze komen toch gewoon echt uit Amsterdam. En dat is Marathon. Die zitten dus ook uh, in uh, dat single festival verstopt. En dit is een van de nummers waar het eigenlijk wel een beetje op bij mij heeft uh, gedraaid het afgelopen jaar. Marathon met H. Attention, devading. the stars maakte ooit de deel uit van Mankers. En die zijn hier ooit uh, geweest. Dus Selma is hier ooit uh, geweest. Maar toen in die andere helft uh, die ze vormde met Johan Vissers. En dat is uh, een van de oprichters uh, van het uh, programma Zwaardvis op de zwa zaterdagmiddag zwa uh, zaterdag, uh, bij Radio Kapellen Met collega Willem de Waard tussen 12 en 2. Uh, hij is uh, een van die oprichters van dat radioprogramma geweest. Maar hij is ook een muzikant. Maar aan het verhaal mankers is een einde gekomen. En Zelma heeft uh, besloten om zelf ook uh, toch het... Muzikale pad te bewandelen. En uh, daar is bijvoorbeeld dit uitgekomen. Daarvoor hoorde je Marathon met AIDS. 29 september uh, zijn ze dus uh, te zien op het uh, Single Festival. In het verhaal van uh, Edam. Want daar uh, speelt het zich allemaal af. Uh, dit is Smithy en Insanity. En dan moet je je dus voorstellen: dit is dus weer hip-hop. Ik kan niet wachten op hopen, maar dromen is al groot maar de stad die is klein Iedereen komt uit de goot als ik jou moet geloven dan ben je een celebrity En ik moest het zelf doen want als ik bleef wachten en wachten dan help ik mezelf niet Vaak ben ik liever alleen of alleen met de gang en protecting my energy alles los in myself en I saw my call in sanity. Vaak ben ik liever alleen of alleen met de king en protecting my energy. Alles los in myself en I saw my call in sanity. En ik moest hetzelfde, want als ik rit wachten en wachten, dan kom ik er zelf. Voor mijn kansen ga je niet krijgen, Dus ik pak ze met beide handen beide handen. Is je mens nog in dezelfde fase. Ik zie ze blijven, handen, blijven. Handen. Rap de ass met beide handen. Voor even lippen, blijf branden Blijf verbrand. Ben onderweg naar witte strand, G-wag is dikke banden. Dikke banden. Laat die banden gillen. Ik laat de benen trillen. Yeah. Ik wil mijn tijd verspillen, ik kan geen tijd verspillen Ja, yeah. mannen vliegen nu voorbij en alles wat ik wil, dat komt je dichterbij Mijn moeder blijft me bellen om me te vertellen dat ze blij en fucking trots is I was in myself and I saw my colored insanity Vaak ben ik liever alleen of alleen, maar ik hang aan protecting my energy I was in myself and I saw my colored insanity En ik moest hetzelfde, want als ik bleef wachten en wachten dan kom ik er zelf niet. Ik kan niet wachten op hopen, maar dromen zijn groot, maar de stad die is klein En ik moest het zelf doen, want als ik bleef wachten en wachten, dan help ik mezelf niet. I was losing myself and I saw my calling insanity. Vaak ben ik liever alleen of alleen, but de can't protect my energy. I was losing myself and I saw my calling insanity. En ik moest het zelf doen, want als ik bleef wachten en wachten, dan kom ik er zelf niet. zichzelf veelvuldig. jij is baby's van de loopende band. De dokter speelt God met zijn linkerhand. Jonathan Is een schuchtere man Hij is knap en slim Toch heeft hij geen vriendin Hoe kan dat dan? Hij biedt zich aan op de zaadmarktplaats Zoekt vruchtbare vrouwen, hun mannen laat. Met een neppe foto en een geleende auto Vult Jonathan de vakjes in als een toto Zootje wordt, zoals de heer P.P. Fischer bij de Robbe wordt zegt, vakkundig afgetimmerd. En in dit geval door Jan Modaal, met het nummer Darwin Darwin. Maar, dat is alweer een nummer wat al een tijdje geleden is uitgebracht. En we hebben hem aan de telefoon. Jan, goedenavond. Goedenavond, Jaas. Ja, want dit dateert al van eerder in dit jaar, als ik het wel heb. Ja, dat klopt. Deze is in mei uitgekomen. Ja. Um, even over de, de muziek die jullie maken. Want uh, er zit uh, wel een hele duidelijke punklaag. Maar het uh, nou, is, is gewoon punk. Uh, maar uh, jullie uh, laten hier toch nog wel aardig uh, kritisch uit over bepaalde zaken. Uh, ja, dat is het idee toch? Ja, dat lijkt mij ook. Want anders uh, dan, uh, dan zou, dan zou het geen punk zijn. Een punk is toch maatschappelijk tegen bepaalde zaken aan uh, trappen, toch? Zeker. Ja. Zoveel mogelijk. Ja, um, want, want wat is er mis met uh, de maatschappij zoals jullie uh, be bekijken? Oh. Uh... Nou ja, ik, ik, om voor mezelf te spreken, ik denk zelf dat geld iets te belangrijk is. Ja. Dat is een beetje jammer. En dat heeft gevolgen. Hmm. Die ook een beetje jammer zijn. En uh, dat ze een van de ...thema's waar wij over zingen. Ja. Uh, want er komt ook... Uh, ...er komt ook materiaal aan, ik, geloof ik. Of is dat al uit? Ben ik hey, nog... Nee? Um, wat, je net, wat je net hebt laten horen... ...dat is de eerste single van onze EP... ...Dode Witte Man. Dat dacht ik al, Dode Witte Man, ja. Juist. Ja. Um, en die komt... ...over en een half uur op Spotify. Kijk, dat bedoel ik dus... dus... Uh, dus, uh, je bent er op tijd bij. <laughs> ja, ja. Hey, uh, die dode witte man. Uh, want uh, waar gaat het over? Gaat het over ons allemaal? Uh, want ja, dode witte man. dat. dat, dat, dat nou, wij leven nog, hè, gelukkig. Ja, wij wel. Maar, maar, uh, maar en... zijn er dan ook uh, echte dode witte mannen dan in, de, in, de, in deze maatschappij? Nou, dat is niet per se. Alleen, uh, je ziet wel dat de, zeg maar, de invloed van... Overleden witte mannen op de huidige maatschappij. nog best wel groot. Staat ook wel ter discussie. Hmm. En. Nou ja, dat debat daar. heb ik besloten me inmiddels met teksten in te mengen. Ja. Dat doen jullie en wel op. Het laatste nummer van de plaat gaat heel erg over. een soort van. de literaire kanon. Ja. En. hoe die niet. ...ja, niet helemaal een dwarsdoorsnede... ...van de maatschappij van vandaag de dag is, zeg maar. Ja. Maar ook hoe ik daar weer... ...op reflecteer, want... ...ik ben wel een witte man. Ja. Dus heb ik dan wel wat met Mulish... ...of denk ik ook van... nou ah, ...dat is gewoon een oude, dooi witte man... ...wat moet ik ermee? Ja. Dat is een beetje de... ...thematiek van de EP. Ja, um, dat, ...nou ja, goed... Het is, het, is, het, is, ...het is duidelijk, hè... ...in dat, dat, dat overzicht, hè... ...maar... Zijn jullie... Ja, want ik zit ik, ik, uh, ook even te denken aan een andere, uh, Robin, uh, yeah, een andere, wat grotere groep... die wat meer bekendheid is, maar hang youth Dat moet je ook wel wat zeggen, denk je, toch? Ja, daar heb ik wel van gehoord. Maar die hebben datzelfde verhaal als wat, uh, wat jullie hebben. Die, uh, die zeggen, ja, omkeren die hele maatschappij en uh, gewoon weer opnieuw beginnen. Uh, is dat, uh, dat een beetje, beetje het credo ook van jullie? Van Jan Modaal? Want ja... Mm, nou, like, ik, um, kijk, ik schrijf de teksten voor Jan Modaal. Mm, mm. Dus om even voor mezelf te spreken. Ik stel liever vragen dan dat ik de antwoorden geef. Ah, dus dat... Ja. En ik denk dat dat wel ons onderscheidt van veel andere, zeg maar, maatschappij kritische mm. bands en groepen. Ja. Van... Ik stel de vragen, je mag zelf het antwoord geven. Aha. Ik, hoef het niet, ik hoef het niet te doen. Nee. Vind ik ook helemaal niet leuk. Nee. Maar hoe reageert, laat ik het dan anders zeggen, maar hoe reageren de mensen erop op uh, datgene wat jullie, want jullie hebben ook op die, op die zonneprijs hebben jullie uh, meegedaan uh, en uh, gestaan. Ja, uh, hoe, hoe reageert het uh, publiek op jullie werk? Laat ik het dan anders vragen. Nou, wel, wel met een blik van herkenning en dan zeker ons werk over het telefoongebeuren hmm. en wat daar allemaal uh, aan de hand is. Ja. Dat is wel iets waar mensen duidelijk herkenning in vinden. Hmm. Eh, want uh, de, de EP wordt ook gepresenteerd, live, heb ja. ik me laten vertellen. Ja. ja en dat is ook een, een, bijzondere, een bijzondere plek waar jullie dat doen, eh, namelijk de Okkie. Ja, dat klopt. Ja. Wat is dat eigenlijk voor een, uh, voor een. Ja, een plek. Ja, de, de Oki ja. is uh, ouder dan ik. Ja. En het is een onafhankelijk cultureel centrum. Mm. Dus eigenlijk kan gewoon. iedereen die een beetje voor muziek houdt, die kan er zelf vanavond organiseren. Ja. Het is heel open. Um, en het is echt het idee om. Ja, muziek die niet per se in de top 40 staat... om die een thuis te geven. Ja. En ook muzikanten die niet per se in de top 40 staan. En dat kan uit Amsterdam zijn. maar dat... Ik heb ook wel eens een hele gekke Japanse band aangezien. Mm. En die stonden dan voor... 40 mannen sterren van de hemel te spelen. Helemaal te gek. Ja. Dus dat is wel te, te, Ja. Het is je... dus een soort van de... de, de... Al de niet-internationale ondergrondse, en dat is hartstikke gaaf, het ja. draait helemaal op vrijwilligers, ja. dus dat is ook ja, gewoon een beetje een ander soort plekje dan de meeste, dus ja. het is heel leuk dat we daar... Uh, en jullie voelen jullie de, daar wel thuis, uh, Jan, of niet? Jazeker, ja. jazeker, en daar organiseren wij morgenavond dus de begrafenis van de Witte Man. Kijk, dat is ook belangrijk nieuws dat we dat uh, uh, weten. Want... En als memorium wordt ons uh, nieuwe plaats gepresenteerd. Mm -hmm. Als memorium zelfs nog, ja. Ja, ja, ja natuurlijk, natuurlijk. Ja. Ik moet wel een beetje overdag. <laughs> ja, dat, uh, <laughs> dat heb ik in de gaten. Dus, uh, wat, wat, wat, en, uh, wordt er een grafrede ook uitgesproken, of niet? Uh, daar ga ik even geen uitspraak over het Oh, doen. dus hangen in het onderzoek, moeten we dat nog maar even afwachten. Dus, uh, en dan, dan moeten de uh, uh, mensen zelf maar komen kijken. komen morgen. Ja, yes. ja dat, dat lijkt me wel duidelijk. Uh, uh, <laughs> zijn er ook mensen in kraaienpakken? Kunnen we dat ook verwachten? Dus met kraaienpakken bedoel ik dus uh, in zwarte uh, jassen met uh, twee van die uh, pandjes erachter. Uh, uh, nou, uh, de dresscode is begrafenis. Mm? En hoe mensen dat verder zelf invullen, dat... dat um... Ja, daar wordt niet op gecontroleerd aan de deur. En, en wat ook bij begrafenissen is, Jan, want dat wil ik ook weten... koffie met cake. Hebben jullie dat daar ook? Ja. Hebben jullie dat ja. daar ook of niet? Ik heb er wel over nagedacht. Maar het is het ja, we niet. Gaan het iets, we gaan het iets anders invullen. Oké, okay, dus, dus er, wordt, er wordt nog wel iets anders bij, bij bedacht in dat opzicht. Nou, er wordt wel geconsumeerd in ieder geval. Dan. Oh, er wordt het, ja... ja. Maar of dat cake is, dat moeten, de, dat moeten iedereen maar dan uh, zelf ondervinden bij de Okkie morgenavond, toch? Ja, brengt me wel. je brengt me wel op ideeën, maar ik weet niet of dat een goed idee is. Ja, je moet je een bakker scoren, Die zitten er volgens mij wel genoeg in Amsterdam, denk ik, toch of niet? Ja, ik denk dat we, er zijn allerlei soorten ja. te komen in deze mooie. Ik zeg, als er een begrafenisstemming is, dan zou ik zeggen koffie met cake. Ja, maar en dan nog het liefst. Om, om een elf uur s'avonds vraagt toch ja. iets meer bier, iets meer hazes en ja. iets minder cake. Ja, maar goed, maar, maar koffie, maar, maar dan zeg ik op mijn beurt eigenlijk ook gewoon fabriekscake. En niet uh, bij een bakker ergens vandaan, want het uh, moet altijd wel een beetje klef uh, smaken, ja, het is vind ik. Van die, droge, van die droge troepen zo, hè? Ja, ja precies. Dat, een beetje dat, dat, dat, dat, dat je eigenlijk de, de koffie gebruikt om het mee weg te spoelen, zoiets. <laughs> ja, toch? Ja, nou ja, ik heb daar wel ervaring mee. Oké. Okay, de dode Witte Man. Hij is uh, morgen te vinden. Op. Jazeker. Waar? Waar? Waar kunnen we. Uh, de... Ja, overal. Ik heb alle vinkjes aangeklikt. Hij komt op Spotify. Hij is te koop bij Concerto in Amsterdam. En Kijk. bij Plato in Utrecht. Ja. Um, hij staat op Bandcamp. Uh, ja, en al die andere platforms. Apple Music, Deezer en zo. Uh, ja het is allemaal te vinden. Dus. En dan komt het eens uit op CD. Even voor ja. duidelijkheid. Dode Witte Man. Morgen van Jan Modaal. Dat is het, hè? Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, dan gaan we er iets uh, van uh, laten horen. Want dit is uh, Disneyland Amsterdam. Yeah. Hier is Jan Modaal. Ga je met me mee? Ga je met me mee? Ga je met me mee? Toeristenjoelen op Beaud de Jodeprijsstraat. op de oude Doelenstraat. Toeristenjoelen op de nieuwe Hoogstraat. Toeristenjoelen op de Damstraat, ja! Ga je met me mee naar Stila, Amsterdam, koffieshop, zomerang, choco, pasta, open krek Ga je met me mee naar Disneyland Amsterdam, coffeeshot, soperal, choco pasta? Worst kijken op het oude kerksplein? Hoorst kijken op de Achterburgwal? Worst kijken op de Ruisdaalkade? Worst kijken in de stoopsstijgen? Ja! Ga je met me Ga naar Disneyland, Amsterdam Foffie shops, overal Chocopasta op een crep. Ga je met me mee naar Disneyland, Amsterdam Foffie shops, overal Chocopasta Ga je met me mee? nog eens een keer voorbij, Lorem Ipsum met Lessons in Living. En er is al een van die bandleden die heeft gezegd dat hij dat voor mij wel de, de duik zou open willen breken in dat opzicht, maar ik weet niet meer wie, wie dat is geweest met die uitspraak. Maar goed, Jan Modaal hoor je daarvoor met Disneyland Amsterdam. Het komt van De Dode Witte Man, de EP die vannacht om 12 uur te krijgen is. Uh, nieuw materiaal uh, komt ook uh, voorbij, want deze Cully brengt ook morgen nieuw materiaal. En deze single is dan te beluisteren op verschillende streamingsplatformen. En deze Cully, die kennen we nog van de Rob Hakna de tweede voorronde. Where did you learn how to fly? It me Didn't even give it a try 'cause I might fall from the sky. I, my feet are planted to the ground. Can't get any overgrown my flowers. Plants are cooled around my trousers. <laughs> <laughs> tied and down. And now it's grown to my hips. Squeeze it till my skin turns red. Now my mouth is dry. Fall from the sky ook uit. Het is een album, Hartendief, daar staat niet op, op. lied van Joris Anne. En daarvoor Hordy je Kully met uh, zijn nieuwe single ook morgen te verkrijgen. Where did you learn how to fly? Dus dat is een beetje het uh, verhaal. Deze dame is uh, te bewonderen bij de popronde woorden komende zondag. Maron Charlie. Today I'm being honest I promise I my pain away The other day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 Have time.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 Een stuk spoken woord van Jacob D. Edward. Want uh, daar is het uh, van afkomstig. Uh, van de EP, Threshold. Daar stond American Spirits op. Uh, dat is eigenlijk de afsluiting van de EP dan. Van Jacob D. Edward. Die die begin dit jaar heeft uitgebracht. Uh, um, ja, het uh, zit er ook meteen op. Uh, wat betreft deze Alternative FM. En op zo'n avond als er dan weer... Een Volendamse muzikant, of beter gezegd ook songwriter, is er geweest. Dan komen er ook weer een arsenaal aan materialen weer voorbij, die ik zeer warm hart toedraag. Want de Volendamse underground zien kan mij wel bekoren. En ja, lang geleden is er dus al ooit een band geweest waar Alaska dat ooit aan ontleend heeft. En om het uh, literaire een beetje af uh, te sluiten. Want Jacob die Edward heeft mij dat ooit uh, verteld. Dat dit daar zeker op slaat. En dan is hij weer. Natuurlijk de klassieker der klassiekers. Op z'n avond als deze. Actors and liars. Never cry wolf. Van Alaska. Ik zeg tot volgende week. Dag. June. I'm a wolf. thank God I'm tied to. Oh